Het vierdaagse Teestfestival is in aantocht. Bij ons krijg je alvast een voorsmaakje. Griet Verstralen komt wat meer uitleg geven en de choreografen Benjamin van der Wallen en Vincenzo Carta komen vertellen over hun samenwerking. En onze reporter Eline komt langs met een zeer belangrijke boodschap. Welkom bij Apropos.